Uh, we gaan verder uh, met onze besprekingen, met, met dingen die wij gewoon zullen mondelingen in En uit welk gebied dan ook. En verbinden, wie zien, we verbinden de Torah met de leer van Koning, Koninkrijk der Hemel en van met test, met, met zoger, met alles kan je verbinden. Maar je zal zien dat dit vloeiend in elkaar uh, vloe komt. Dus het is allemaal uh, van de ene kom je tot de ander. En niemand heeft voorkeur als het ware. Omdat we spreken altijd over verschillende niveaus. Je kan niet uh, als we spreken van het niveau van uh, zoger dan, daarom zie ik in de zoger hoeveel hebben wij allerlei toestanden in de zoger waarbij logica te pas komt, en allerlei andere dingen, allerlei beelden die wij leren. Waarom is het meer dan, veel meer dan, wat wij denken dat het in het, kon, in het wat wij leren in de leer van het koninkrijk der hemel. Waarom? Het is veel, als het ware ingewikkelder, betekent veel niet ingewikkelder, het is meer meer naar beneden, meer levouchie, meer bekledingen en daarom lijkt het wel dat het zwaarder is, moeilijker door, door, te doordringen doordring, doordringbaar. dat is ook net zoals je komt van boven, van het licht meer naar beneden, en hoe meer naar beneden kom je, hoe meer duisternis als het ware is He? meer grover, en dan betekent duister meer vermeer ver, ver, verhulling. verhulling precies, hoe lager je komt, hoe meer verhulling dus onze bedoel, de bedoeling is om in staat te zijn om van deze laagheid omhoog te komen kom je omhoog naar de ketter dan kan je weer daar weer licht naar beneden halen van om jou Verhulde plaatsen weer tot onthulling brengen. Anders is het onmogelijk. En daarom is het ons gegund om ook de ketter, de klikketer, eh, aan te sluiten aan ons. En daarom, en dan kunnen we het licht ontvangen. Maar jij zei, iets van over de aan het einde van in de pauze had je gezegd iets ja um, yeah, over, oh, over de over wat is dan waarom waarom waarom kunnen ze dat niet doen in rabinat in in, in Jeruzalem wat is wat houdt zij tegen precies wat is dan waarom is het niet in de niet kosher waarom is het waarom niet kosher of ik zou ik, zou, ik, zou, ik zou kunnen zeggen waarom is het niet kosher Waarom is het niet? Waarom zouden zij niet bij hen? Waarom bij hen komt het niet op om zelf te komen uh, met zo'n spijtbetuiging? Ja, natuurlijk. Ja, de de Vatican heeft dat wel gedaan in na 2000 ja 2000 in het jaar 2000. Dat zij hadden wel Joden spijt betuigd voor vervolgingen, et cetera. Maar waarom dan zeggen zij ze dan niet zelf, waarom zo'n rabbinaat, de rabbinaat van Jer Jeruzalem zelf niet opkomt met zo'n, bij hen komt niet op de idee om eh, spijt te beduigen over het feit dat zij een joden hebben laten executeren. Ja, dat is toch niet een uh, andere, niet in iemand anders, maar het is een Jood, die hebben ze laten executeren. En op de manier dat, bovendien dat was, de beschuldiging uh, was ook van hem, dat het de koning, hij was beschuldigd, dat hij de koning der Joden was. Want jullie zien nu dat het de ware koning van Joden was. En hij zal ook de ware koning van Joden, van de hele mensheid zijn in de Gmartikun, dus in de, wanneer de glorie van Hashem zal komen, tot de Malchud. Dat is uh, de zoon van David. Zijn er te veel dingen, of, uh, hoe zeg je dat, uh, te veel er komen te veel van? Ik denk niet dat ze zo bang zijn. Kijk, dat zijn orthodoxe. Ja, dat zijn... Ge... Ze hebben... Ten eerste... Uh, het is niet een ploeg. Het is niet een iets wat... Een beweging. Of dat in zich ontwikkelt. Jodendom heeft geen ontwikkeling. Ik bedoel, religie, als Jodendom heeft geen ontwikkeling. Ondergaat geen ontwikkeling. Het, is, het blijft zo verroest en dan, uh, zij proberen dan iets, en, uh, zo proberen zij dan dingen dan uh, intellectueel allerlei dingen te, te benaderen. Of juist nog dommer van dat religieuze domheid, van de verschillende invalshoeken. Maar zonder het zonder te aanvaarden van, zonder de geestelijke beweging te maken omhoog naar de ketter, is het geen beweging. Is geen, geen het is geen vooruitgang. Dus ook geloof boven verstand, hè? Ja, en ja. zij hebben geloof onder het ja. verstand. Er is geen verschil, onderhouden goed hoe we heten. Er is geen verschil tussen cultureel en erfgoed. Jodendom of Christendom. Of, uh, of weet ik veel. Of shamanisme. Of uh, wat er ook maar is. Zijn allemaal. Ik zou goed houden wat ik zeg. Oké. Okay, het, is, het is wel fijner. De manier waarop zij dat doen. Zij gebruiken de instructie. Onrechtmatig. Ik bedoel. Iets van de waarheid hebben zij, maar dan ver, ver, verbinden zij die waarheid met de menselijke handelingen. Maar dat was precies wat die, die, die, die ook, uh, precies. Nou, ja. Yeshua ook... Precies, niets anders had, had gezegd. Yeshua had hen de redding ge gebracht van de menselijke benadering die zij uh, aan de dag brachten. Zij hadden de wetten, de eeuwige wetten, de wetten die leven in de mens brengen en de mens laten borrelen, het leven geven aan de mens, hadden zij vervangen naar afspraken van die zij maakten, die, zij, zij paste die, de wet van Hashem aan de behoefte van de mens, die van vlees en bloed is, die wil alleen maar ontvangen voor zichzelf. Kijk, wat is het verschil wat zeggen ze? Ja, dat, stel, herinner je hoe ze kwamen naar Yeshua en ze vroegen ze vroeg hem... Als een, man, als, een mens, als een man getrouwd was ja, met een vrouw... En dan had hij geen kinderen, dat heet liberate huwelijk Dan moet, als hij doodgaat, dan moet zijn broeder nemen. zijn, ja, zijn ja, Dus bestaat zo'n wet, liberate huwelijk. Dat, als het bestaat, dat is een erg diepe, belangrijke wet... Uh, dat als een mens, als een broeder, als, een, als iemand doodgaat, Een man die een vrouw heeft gaat En geen kinderen overgelaten gaat, Dan zijn zoon, zijn, sorry, zijn broeder van die van Die, die moet deze vrouw zijn, tot vrouw nemen. En een kind verwekken in de naam van deze, van zijn broeder. Niet in zijn eigen naam, maar in de naam van zijn broeder. Ja, nou, op die manier is er erg bijzonder iets. Trouwens, David, Koning David kwam uit deze, uit dergelijke Zijn Ja, Koning David, kan je voorstellen dat ook zij van Ruud, de Root, het geval van Root en Boas. Maar dan kwamen ze om Jezus te pakken te krijgen, dan hadden zij, kwamen ze met zo'n vraag, dat als bij iemand zo'n geval was, en dan, hij do ging dood, zonder kinderen na te laten, en dan kwam de volgende, de kwam de zijn broeder die trouwde met haar, en ook geen, geen kinderen heeft nagelaten, en zo waren zeven, zeven broeders. Na de opstanding zegt hij, van wie zal dan zij de vrouw zijn. na de opstanding uit de doden. Zij hebben, ze, zij hebben haar, ze alle zeven gehad. Wie, van wie wordt ze, wat zal zij dan de, de vrouw zijn van die, van die zeven? Dan Jeshua vertelde aan hen dat, het, dat, dat zij begrepen dat niet, want na, ja, na de opstanding zal men niet trouwen meer. De mensen zullen zijn als engelen. Dat soort dingen. Dus hij vertelde hen hoe dat zal zijn, hoe dat is, hoe dat zit in het ware licht van de, de ware verhoudingen en niet door de menselijke voorstellingen. En ook andere dingen, dat, uh, wat hij aan hen had verteld, uh, over... Dat iemand ook kwam bij hen, ook van die schriftgeleerden, die zei, dat Moshe zei dat als een, uh, als een man uh, zijn vrouw niet meer hmm, wil wegzenden, dan kan die haar wegzenden, geeft je haar alleen maar get, zo'n scheidingsbrief, en dan kan je een andere trouwen. Zo. So, dan zegt hij dat dat is toch geoorloofd. Hij zei dan de Jeshua zei tegen hem dat het oorspronkelijk was dat niet in de eerste Torah rol die de die in de eerste Torah rol die Moschee ontving. Eerst dat was nog van de de leer van de koninkrijk. De hemel was daarin verwerkt duidelijk helder helder zinbaar. Dat daar was het niet zo. Dus in de hemelen ook. De ware Torah is niet zo. Moshe heeft dat, wat Yeshua had gezegd. Moshe heeft dat met het oog op jullie boosheid. Aan jullie dat gegeven, deze wet. Begrijp je waarom? Omdat hij zei dat als iemand zijn vrouw wegzendt. Om andere reden dan een overspel. Dan veroorzaakt deze man aan haar over, een overspel, als zij nu gaat trouwen met iemand anders, dan wordt het een overspel. Begrijp je? Dat is de wet van het koninkrijk der hemel. Dat de tweede keer trouwen, dat is deze wereld. In deze wereld is het allemaal dingen, de, de dingen mogelijk om de in deze wereld. Maar moet, wij moeten ook leren hoe dat staat in de, in, de, in de leer van het koninkrijk der hemel. Dat betekent op welke manier is het, op de schone manier, op de ware manier de wet is gegeven om tot de Hashem te komen. Uh, huh? Tot het licht te komen op de ware manier. Dat betekent inderdaad zo dat als een man zijn vrouw wegstuurt op welke reden dan ook, dan anders dan overspel, dan als zij trouwt, betekent al automatisch, dat zij gaat overspel uh, plegen met de ander. Het is absoluut zo. Het is moeilijk, om dat voor ons, dat te begrijpen, hoe dat zit in elkaar. Een vrouw die een man heeft gehad, heeft al van die man al roeg. Zijn roog heeft al geïncasseerd. Al begrijpen we dat niet hoe dat zit in elkaar. Hij maakt haar diep een klie. Het zijn diepe, diepe ding wat ik vertel. Geestelijk. Het is dus niet, uh, niet uh, in de uh, fysiek kan altijd... Uh, maar geestelijk. Hij maakt in haar klie. En als hij dan met een, komt, met een ander dat gaat doen, of eh, juwelijken, of wat dan ook, dan is het altijd dan is het overspel. Willen we dat begrijpen of niet? Het doet er niet toe dat we het niet in staat zijn om, dat, om het na te leven. Maar wij moeten weten dat het werkt zo, we moeten wel aanvaarden de wetten van de... Wetten van Leer, ja, de leer van het Koninkrijk der Hemel moeten we aanvaarden. Dat wij, het niet in staat zijn, dat wij niet in staat zijn. Dingen voor elkaar. Ja, dingen naleven. Dat, dat is iets anders. Omdat wij komen van de adieu, ja, Van de aviut, van de, van de schepping zelf. En niet van de ketter. Jezus wist omdat hij kwam. De zuiverheid van hem was de zuiverheid van de ketter. Hij kon het ontvangen. Geen ander mens kon dat ontvangen. En daarom, hij was net als God. Net als. Omdat niet God betekent licht zelf. En niet de ketter. Hij was toch ketter. Hij was niet de, zelf de bron van het licht. Herinner je je? Altijd had ik gezegd ook. Hij is dus niet de bron van het licht. Want de bron van het licht, dat is het licht zelf. Dus het bestand uit het bestanden, Maar zijn ziel van binnen was wel van die, van dat, van dat uh, soort. Van het bestanden uit het bestanden. Bij ons ook, maar bij ons is het avioed van de ja, vanaf de negen onderste wereld. Maar niet van de ketter. Dus wij moeten gewoon leren de wetten van wat de wetten van die hij gebracht had aan de mensheid die aan, te aanvaarden. Begrijp je? En kijk nou naar wat, waarom zeg ik dan dat dat Jodendom is net zo so als een andere religie. Er is geen... Uh, uh, het is wel dieper een beetje omdat het wel dieper dichter bij de instructie is. Maar voor de rest is het wel... Kijk nou wat het... Wat het, wat het, wat het wat de uitwerking van uh, de religie bij Jodendom. Had ik jullie verteld? Dat een, een Joodse man... Ik bedoel, in orthodoxe kringen. Ik bedoel, volgens de wet. Ik bedoel, zoals zij hebben dat uitgewerkt. De wet plus de, de, de, de, de, de, de maatregelen van bestuur. Ja, dus de uitwerking van de wet is zodanig. Dat bijvoorbeeld een Joodse man, die getrouwd is. Goed, goed zeggen, goed, goed wat het is. Dan kan ik zelf begrijpen dat Yeshua er tegen was. Dat die kan gewoon voordat hij thuis komt... Hij schreef alvast een scheidingsbrief. Alvast. Ja? Goed houden wat ik voel, wat ik zeg. Het is geen comedie, het is niet overdreven over wat ik zeg. Dus voordat hij thuis komt, hij schreef al zo'n brief, scheidingsbrief. Nou, een speciale formule daar. Schrijf je dan een scheidingsbrief. En kom je thuis. En elke gelegenheid kan die gebruik, van, van elke gelegenheid kan die gebruik maken om dat als reden aan te geven, om die scheiding, dat scheidingsbriefje aan zijn vrouw te overhandigen. Nou, laten we zeggen zo, hij komt thuis en zijn vrouw die maakt hem thee. Klaar. En, en zij maakt hem een kamele thee. Maar hij zegt, wat is het nou, kamilletij? Hey, ik had de kamilletij. Waarom heb je niet boos? wat het. Zwaarte thee gemaakt had, of weet ik veel, of een, of een, of een, of een, of een, van noem, welke thee? hou van jij geeft mij dat. En hij pakt zo zijn scheidingsbrief. En dan vier, vijf kinderen daar ergens liggen, daar. En nog een baby ligt in een wiegje. En hij geeft dat scheidingsbrief aan haar. briefje aan haar. Ze zegt, zo, weg daarmee. Ja. Uh, hier is, daar is een daar ligt een koffer. Pak je koffer, nu. En daar, taxi, taxi. Ik ga even taxi roepen, roepen dat zo. En weg. Mag. Ah, mag. En zij spotdrijven met, bijvoorbeeld met, ik zeg het ook zo so dat jullie het begrijpen dat dit religie, dat is religie. Weet je dat de bedoeling van de schepper dat het zo so, zou so zijn? Absoluut niet. Ook in de ware Koran, bijvoorbeeld staat het, of de ware Koran niet wat de uitwerkingen van wat zij hoe zij dat toepassen Maar in de ware Koran staat het wel dat bijvoorbeeld dat een man een Arabier, een moslim. Hij mag niet een tweede vrouw nemen, mag niet een tweede vrouw nemen als uh, uh, anders dan, aan uh, twee voorwaarden. Dat zijn eerste vrouw is, uh, hij kan geen kinderen hebben en zij moet nog een toestemming geven, dat ondanks dat zij geen kinderen heeft, en toch, zij geeft een toestemming dan een ander, dat hij een andere vrouw neemt, dat hij bij haar kinderen verwekt. Net, zo, Sarah. Da, net zoals Sarah, want zij hebben dat ook geleerd, dat is een, een, Ibrahim is Abraham, is precies hetzelfde, we hebben hetzelfde vader, hetzelfde, uh, hetzelfde artsvader, dat is hetzelfde. Dus hij heeft op dezelfde manier, zij hebben het ook deze wet al toegepast. Hij mag niet een tweede vrouw zo nemen, anders dan op die, om, om de eerste vrouw niet te kwellen. Mag niet kwetsen in andere vrouw. Nou, wat ze hebben daar allemaal daarna erbij gedaan. Nou, dan is het iets anders. Maar ook in de Koran mag het niet. Ook in de Koran mag het niet doen. Wat zoals een, zoals een jood kan dat doen. Dat die dan gewoon een bewijs, een scheidingsbrief dat brengt. Aan zijn, aan zijn, ook in onze tijd. Ik kan het zo in een orthodoxe week. Je kan zo brengen, zo'n brief. En dan... Pak die dan zo'n briefje uit zijn, uit zijn uh, kolbertje. uit zijn tas of zo, uit zijn broek. broek en die geeft het aan haar. In, in de Koran is het ook niet, mag het ook niet. Absoluut niet. Nou, wat moet je dan lachen van de, van de moslims? Ja, moet je, met islam moet je vragen, lachen van hen. Moet je hen uitlachen. Wat ik bedoel ik daarmee? En dat is terwijl de schepper had gezegd, in de Torah staat geschreven, in de, in de waarin Moshe had gezegd. Dat de schepper zelf had gezegd, dat kijk nou, de, de volkeren der wereld zullen, zullen horen en zien jullie wetten die ik aan jullie gegeven had. En zij zullen ontzag voor jullie hebben. Dat is de ware wetten die, die, die de, de schepper had gegeven aan het volk Israël. Dat zei dat als men dat, die wetten echt doet zoals het hoort, zoals het bedoeld was door de schepper, dan zal de hele wereld versteld gaan van de wijsheid. Want, die zegt, want jullie, de hele wereld zal versteld zijn van, van de wetten, hoe, hoe verstandig, hoe, hoe wijs zijn jullie wetten die, die ik aan jullie gegeven had maar wat jullie maken van mijn wetten. Dat was ook de, de kracht van Yeshua om dat al dat al die misstanden die het gevolg waren van de aard van de mens om de wet, de, als, als de wens om te ontvangen voor zichzelf om hen te verheffen naar de kliekwetter. Daarom zegt hij dan, kom tot mij Ieder komt tot mij en ik zal je vertrouwen. Dat betekent jou ver, verlichten jou van jouw avioed. En dan kan je weer werken met jezelf en komen met uh, uh, verlicht door de wetten van de leer van het koninkrijk der hemel. Dan kan je weer die wetten brengen in jouw dagelijks bestaan. En dat zal, je ver, dat zal je verlossing geven. Verlossing van wie? Van je vijanden. etc. Van welke vijanden? Dat zijn de, dat is de Sitra Achra. Alleen de citra Achra is de vijand. Alle vervolgingen van Joden zijn eh, het gevolg van het niet houden zich aan de Torah. Aan de ware Torah. Want staat geschreven dat als de volkeren zullen horen en zien de weten die ik aan jullie gegeven heb, dan zullen ze ontzag hebben voor jullie, zullen ze een vrees hebben voor jullie. Dat betekent, jullie zullen zo uitstralen mijn, mijn kracht die in mij is, dat, jullie zullen, dat zij zullen wel versteld gaan, ze zullen wel um, dat willen ook ontvangen, meedoen en zich aankleven aan mij via jullie. Dat is het enige, de enige rol van van dit volk eh, daarvoor juist die daar ontleenden zij hun, hun bestaan aan. En daarom is het in onze tijd, is het nieuw, juist de tijd is aangebroken dat zij dat die, dat zij het uh, over, Dat ze overwinnen alle verzet in zichzelf. Ze hoeven niet iets anders te doen. Het is, ze komen alleen tot niet tot christendom, tot iets anders. Ze komen tot zichzelf. Komen tot Yeshua betekent komen tot zichzelf. Tot de ware Jood, tot de ware Jood in de mens. Yeshua die had ook een, een krant op zijn hoofd. Dat zit ook weer hier. Ja. Dus daarboven. Boven de doornen. Zit de, ja. de ketter. There. Dus ik had bedacht. In de komartikun. Dan is de, zijn de doornen beneden. Stapje. Oké. Okay, maar dat is, dat hij had een doornen. Kijk. Hij had een doornen, doornen kroon. Op, op, op zijn hoofd. Omdat doornen betekent. Waarom doornen? Omdat als het volk jou niet aanvaardt. Als de, de, het volk de koning niet aanvaardt, dan, dan is het net of zijn gouden kroon wordt net als een doornenkroon. Want een koning zonder volk is, uh, is verdornd. Is geen koning. Daarom was het zo. Maar de kroon hebben ze op zijn hoofd gezet, omdat die kreter is. Omdat de koning koning van Jood. En de koning... Als spot. Als spot, oké, okay, maar als spot yeah. waar in de spot, spot dat van de kant van de van de mensen, maar dat was wel de, de goddelijke voorzienigheid. Ja, de heilige geest heeft het hen aan dat uh, heeft staat, als het ware, daarachter. Dat zei hem, bijvoorbeeld die Romeinen hadden ze hem toch de, een purple uh, mantel omgedaan, ja, op hem gedaan eerst. Mm -hmm. En ze gingen buigen voor hem en op zijn knieën gingen over o, o, o, voor hem staan. Omdat het daadwerkelijk zo so zit het in het geestelijke dat, that, ja, dat hij de koning is voor de mensheid. Voor de hele mensheid. En geen mens, dus Jood of Christen of uh, Papua, wie dan ook. Niemand kan tot Indiërs, wat er ook in de wereld is. Niemand kan komen tot, de, tot het licht, tot de bevrijding, anders dan door Jezus. Hij heeft het ook zelf gezegd. Want niemand anders bestaat, bestaat uit vijf kilometer. Of je dit, of je noemt dit, of je dat, noemt dat. Of je wat je ook uh, daarover zegt. Ik bedoel eigenlijk, als je het op de boom dus leeft en ziet. Dan zeggen we, Yeshua is de ketter. Ketter. Dus als, je, als de, zeg maar de, de doornen op het voorhoofd zitten. Dan steekt alleen de ketter er nog bovenuit. Symbolisch. Oké, maar dat is... Uh... Dat had ik gewoon bedacht. Oké, okay. is goed. Uh... Ik weet niet of het klopt. Maar ik dacht, van, ik dacht van, kijk. Zeg maar, ook Yeshua kon op dat moment niet verder ontvangen. Dan zeg maar tot de ketten. Want daar is ze ah, ja. weergegeven okay. door de doornen. Maar zeg maar als wij het werk okay, afmaken. Ja, met z'n allen. Dan, ja. dan, dan is de donen, de donen kroon dus eigenlijk weg. Nou oké. Okay, nee, maar toch wel. Ik weet niet. Okay, dat is jou, nee. jou, jouw beeld. Maar het is de, de bedoeling is de kroon. De kroon. Het moet wel van, van diamanten van weet je wel van de echte kroon van een koning zijn, maar hij, wat, omdat hij niet aanvaard werd, dan werd het hij, de kroon gemaakt als het ware uit doornen. En toen hij aan het kruis zien, was toch eigenlijk al die dualiteit van lichaam en geest was het begrijpelijk van hij hing daar in die tijd niet meer toegang had. Ja, dus hij was en kijk nou wat, ten eerste goed opletten. Naar welke plaats werd hij gebracht... ...om daar gekruisigd te worden? Oh, dus om de kruis, gekruisigd te worden betekent... ...naar de hemel te komen. Dus uit de kliketter... ...nog een, nog een stapje naar boven komen. Dus in Uit de kilim uitkomen... ...uit de kilim in het licht. Dat is, the, is the, um, um, opstanding, ja? dus de... ...opstanding. Hij moest dus uit de kilim uitkomen... ...in het licht zelf. Nou... Uh, naar welke plaats werd hij gebracht? Hoe heette deze pracht? Galgotha. Galgota komt van het woord, dat is dan scheidelplaats, ja. Dus het komt van het woord Galgotha. Dus hij werd gebracht, weer kijk nou, hij werd gebracht naar een hoge plaats Galgotha, want dat is, hij was ketter. Dus hij werd gebracht naar Gal, Galgotha, naar een hoge naar de ketter eigenlijk, in de, in, in alle, dus in het geestelijke. Dus dan hebben we naar Galgaita. En daar werd hij dan op de boom gezet. Want vanaf de Galgaita, dat is een kekieling van de mens. En dan de boom. En op de boom, dan heb je dus, werd hij dus gezet op de boom als lichaam. En de boom is dan als het ware een symbool, niet voor uh, de levensboom. En wanneer hij dood ging, dan mocht hij niet hangen daar tot, tot avond. En maar moest dus af en begraven worden. Oké. Okay. Nou wat met meer over andere dingen, wat je wil. Maar, dat we, het moet levend zijn, begrijp je? Het moet, uh, je moet je ja? ja, moet die, en moet je ook, okay, kijken, als je leert, als je leest, die, uh, wat we noemen het Nieuwe Testament, lees die, zijn uitspraken, en probeer zij te plaatsen in die vijfsverrood, in wat je geleerd heeft, en op die als ik dat nee, ik lees nu regelmatig al als, ik, als ik dan voel dat ik, en ik weet niet hoe ik voel er zijn momenten dat ik voel dat pak ik dan dat. En het heet ook in het Hebreeuws kan je ook in het Hebreeuws dan, Brit Chadasha. In het Hebreus dan, als je pak dat in het Hebreeuws dan heb je dan ook de begrippen, de juiste begrippen. De begrippen uit de Torah. Dan kan je dat zien dat het helemaal geestelijke uh, sfeer van het volk van het... Van het Joods volk. Je is het Brit Hadashani. Ik heb het Ja, ik heb het Oké. Okay. Ja, Lees dat. Ja. Schaam je niet zelf. Overwin je zelf. Je? je hoeft niet anders te zijn. Als je christen bent, hoef je niet Joods te zijn. Als je Joods, hoef je niet christen te zijn. Maar om Joods en Jeshua te aanvaarden. Ja. Lees dat en probeer dat steeds te zien in het licht van wat je, van de Kabbala, dus wat je wat je leert, wat wij ook leren, dat het ketter is en dat al die dingen, dan zal je dat zien dat je zal ervaren op een heel andere manier precies ik ben de eerste en ik ben de laatste, dat is wat wij zeggen, dat je ben de eerste en je is je ja, de ketter, want de ketter is de eerste, is een, alf, jud, nun. En de laatste is dezelfde, maar dan de letters die omdraai, dan wordt het ani. En ani, en dat is ook de verbinding tussen de werelden, tussen de spiroden, tussen de traptreden is, hoe dat in de malgoed van de hogere wordt ketter van de lagere, dat is de verbinding dan weten wij, we, dan weten wij we dat, en wat wij willen doen, wij willen maan we moeten maan op, doen opstegen waar naartoe naar een hogere trap treden, hoe kunnen we in, in godsnaam hoe kan ik dan in mijn, vanaf mijn malgoed opstegen mijn man naar een hogere trap treden, hoe hoe kan ik dat doen dan als ik dan dat doe naar de ketter. Ja. Naar de ketter doe ik mijn man omhoog. Natuurlijk, naar de ketter dat is de kleinste wat het is. Dan maak ik mijzelf kleinste wat het kan. Natuurlijk, als we zeggen tot de ketter, waar moeten we in? Welke plaats van de ketter moet ik man doen opstegen? Nu, nu, ja, welke, nou oké, okay. maar welke sfera? Welke sfeer? Altijd man, bedoelen wij naar wie? Malgoed brengt altijd, wij zijn als Malgoed. Wij moeten altijd man brengen naar wie? Wie kan ons helpen? Mama alleen maar, ja of niet? Bina, wij moeten altijd naar de bina. Dus als wij zeggen dat ik kom, dat wij stegen <coughs> ook naar de, naar de ketter, dan doen wij ook naar de plaats, die heet onder de bina, onder de bina van de Ketter, onder de bina van de ketter. En deze plaats van de bina van de ketter heet Galgalta. Mm -hmm. Eigenlijk, en dan wordt het ook, word ook, de hele ketter wordt ook dan daardoor ook genoemd Galgalta. Maar eigenlijk, dat is de plaats wat, wat, wat de Galgalta, dat is dan eigenlijk dan de... Aan de naam, deze naam zeggen we dan ook, de hele ketter is Galgalta. Maar de ketter is dan de... De Galgalta is dan de, de Bina van de Keter. Maar altijd moeten we maand doen opsteken, altijd naar de Bina. Want door de, die hebben wij de, de verbondenheid met de Bina hebben wij nog van de vier stadia van het licht. Herinner je nog, van wie kwam Zerenbeen en Nuqua? Die kwamen, die zijn voorbrengselen van de, van de Bina. Dus de Bina, dan moeten we ook naar de Bina om. om uh, door de bina uh, via de bina's komen we naar de bina oké okay, dat is ketter van de bina en dan, en dan dalen we lager naar meer, hebben we meer kracht en dan dalen we lager naar de gogma dus bina van de gogma dus ook weer naar eentje, eentje lager And ob die manier oben all didn't to the bina. Here as we come Yeshua, come to the bina van the getter. And that is the plaza Golgotha. of Galgota, so okay. means that. Done, and that is and that is what the Yeshua had gezegd that hoe moeilijk het is om te komen... in dit koninkrijk der hemel. Dat is een erg dun... dun gaatje als het ware is... om daarheen te komen. En dat kon niet begrijpen. Het is een grote Gamliel. Rabbi Gamliel was een grote... vorst. En daar staat er daar. Hij kon het niet begrijpen. Hoe kan het, want hij kwam naar Jezus en zo. Je kan het niet begrijpen, dit koninkrijk der hemel. Je moet wel herboren worden. En hij zegt, hoe kan ik dan een man van vijftig herboren worden? Hij zegt, grote, de grote wijze die daar in die tijd was, Rabbi Gamriel. Hoe kan ik herboren worden? Zij begrijpen dat niet, omdat men kende Kabbalah niet in die tijd nog niet. Hoe kan je herboren worden? Wat betekent herboren worden? Wat betekent geestelijke herboren? Herb, geboren worden geestelijk. Betekent eerst komen naar de ketter. Dan, als wij komen naar de ketter, naar die schoen, dan zijn wij als, dan zijn wij als embryo. Ja? Dan leggen wij ons in de bina van de ketter, zeggen wij, leggen wij daar in, naar ons in de buik, als het ware, van de van de ketter. Of dan leggen wij daar in, ons in de buik van de ketter. Okay, we zeggen dat gewoon in het algemeen. En dan groeien wij daar in de ketter. Ja, verkregen wij dan hele Narangai, Ja, alle vijf lichten van de nerves. Dus de dus hele... Dan zijn we dan weer leeg, dan hebben we natuurlijk al onze kennis uh, losgelaten. Dus ja. dat het is de positie ketter vandaar misschien ook Ja. Ik heb al de moeite gehad met de uitspraak, je kunt geen twee meesters dienen. Ja. Maar dat is dan natuurlijk gezien vanuit de ketter. In het aardse ging je nog een beetje schipperen, maar de keuze voor de ketter moet Juist. heel radicaal zijn. Precies. Dat is, uh, je kan je twee meesters uh, dienen, want de ene is, is omwille van het geven, en andere, alle, alle anderen zijn om willen ontvangen. Mm -hmm. Of dus het is niet zo slecht of niet, maar je kan het of dat of dat. Dus wij komen naar de kliketer door, door ons te verdunnen onze ja komen we naar de kliketer. Dan betekent dat ik leg mezelf als embryo. Kijk, embryo, daarom zeggen we net als vier, net als embryo, die weet niets van zichzelf. Alleen maar zuigen, alleen maar alles leeft, alleen van in de buik van de moeder, eet precies wat de moeder, moeder doet. Waarom? Die moet nog groeien, die moet nog uh, uh, ontwikkelen zichzelf. Maar daarna, wanneer wij verkrijgen dan in, in de... Ketter, dus verbinden ons, wij verbinden onszelf met de klieketter. We verdunnen onszelf. En dan gaan we daar, blijven daar, totdat wij het gevoel hebben dat wij de hele Narangai, alle vijf lichten van de nevers, want daarvoor krijgen we alleen maar nevers. Ja of niet? Eerst nevers de nevers, dat hebben wij. Maar dan roeag de nevers, nishamaden's, alle vijf lichten van de nevers. Daarna komt de tijd, daarna goed opletten. Dat betekent, dat betekent daarna de volgende stap is het uitkomen uit de buik van de moeder, oftewel uit de, uit de klieketer in de kliehochma. En dat is, en dat is het Christmas. Dat is de Christmas, dat is de geboorte van een jongetje. Dat betekent komen naar de gogma, betekent in de, vanuit de ketter. Nu komen we naar de, uit de buik, naar de kliegogma. Waarom? Kliegogma is al Jod, is al een kli, is al een letter, betekent al een klie. Keter is nog geen klee. Ja, Keter is nog uh, dat stippeltje van een Jod. dat is nog geen, geen schepping als het ware. Dan zitten we nog in de buik van, de, alleen maar leven van Yeshua, Yeshua, of uh, zonder Aviut. Daar hebben we geen Aviut. Eigenlijk uit de klie. Huh? Eigenlijk uit de klie. Nee, we zitten nog niet in de klie, want ketter is Dat nog... Is uit de klie. Ja, uit de klie. We zijn, zijn uit de Aviut. Ja. We zijn uit de avioed uitgekomen. Dan zitten we in de klie, in de, in de ketter. Maar daarna dalen we, wanneer we alle lichten van ja. nevers hebben, we, dan is het net als geboorte van het kind. Dat moet uitbreken uit de schoot van de moeder. En dat is wat gebeurt. De geboorte, dat is wat Yeshua had ook gezegd, gesproken door hen, tot die, tot die rabbies en had gezegd ook tegen hen, dat, dat is dan geestelijke geboorte. Je moet het opnieuw geboren worden om, om, om, dat, ja, om te komen tot de, het koninkrijk der hemel. Dat betekent, je komt daar naartoe en dan kan je dan vandaar al geboorte hebben, geestelijke geboorte, kom je tot de gogma, maar dan vernieuwd. Mm -hmm. Het is niet meer dat jij, want niets verdwijnt ja. in het geestelijke. Je vernieuwt weer terug in de klieg. Precies, dan kom je in de klee. dan begint het jouw klee. Want de hele bedoeling is niet om te, te blijven bij Yeshua. Yeshua heb je altijd, moet je altijd contact hebben met Yeshua. Met Yeshua. Maar jij ja, moet wel, de schepper wil dat wij onze kilim ontwikkelen. Dat wij, ja, dat wij geboren worden, dat wij komen tot de chogma. Dat wij komen tot alle, naar beneden tot de malchut. Dat is het de, de, doel, het werk dat de mens moet aan de dag. Maar dan, als ik kom dan vanuit de klieketter, vanuit Yeshua naar de gochma, dan ben ik niet dezelfde, je? want niets verdwijnt in het geestelijke. Die, precies dezelfde weg die ik opgegaan was, naar de ketter, heb ik ook de opening gemaakt, naar de ketter. Deze opening gaat niet meer, slow, gaat niet meer, kan niet meer dicht komen. Ja. Die het, die ja. Wie? En de drie stadien van de. Daarna geboorte. Oké, okay, dan komt geboorte. Dus eerst de drie stadium in de buik. En daarna komt de geboorte. Maar dan, maar dan is het anders dan alleen maar, dan hebben wij wat hebben wij, dan hebben we de hele nefus gehad licht in de klieketter. En nu verkregen wij de lichten van Roeg. Nu, al de lichten nefisch, die vijf lichten van Nefesh, die ik wij verkregen hadden in de ketter, die dalen af nu naar de nieuwe klie waar ik mee geboren ben, in de klie van Gogma. Dus dat is de, de en dan zou, en dan komt, komen dan in de ketter, komt dan een licht roeg binnen. Ja, eerst neefjes de roeg. Ja, en dan roog, de roog, et cetera. Dus door mijn opstijgen naar de kliketter, naar de Yeshua, en vervolgens opdoen daar, de, de tijd daar door te brengen van de zwangerschap, als het ware, en dan daarna dat ik de krachten heb opgedaan bij Yeshua, en dan trek ik terug naar mijn klie, maar de lichtste klie van de Hochmaaiers. Heb ik, wat heb ik gedaan daarmee? Heb ik mijn knieketter, heb ik nu verreikt door het licht roog. Nu komt het licht roeg binnen. En daarmee heb ik ook in dezelfde mate waarin ik nu naar beneden kwam, in dezelfde mate heb ik nu de kracht van de Mashiach, de kracht van de Yeshua, heb ik ook de, de hoogste ketter heb ik ook nu verreikt door een stukje werk wat ik heb gedaan. En heb ik dus de koninkrijk der, hemel, der hemelen, een stukje naar beneden heb ik laten, naar beneden laten komen, dichter bij de vervulling. Je maakt eigenlijk gaatjes. Je maakt steeds gaatjes. En die gaatjes ook de, poort, en de poorten. En door die poorten ontvang je ook het licht terug.